6 uur. Dit is Radio 1, met Thijs van den Brink. Overspel, als je de dames en herenbladen leest... dan krijg je de indruk dat half Nederland er ervaring mee heeft. Maar hoe vaak gebeurt het nu echt? We hebben het onderzocht, straks in Dit is de Dag, de resultaten. Nu is het NOS Journaal met Ewout de Jong. De Europese Unie gaat fraude harder aanpakken. PVDA-europarlementariër Emine Boskert. Dat gaat over marktmanipulatie, het gaat over handel met voorkennis. Eh, onder marktmanipulatie valt onder andere ook het schoemelen met rentestanden... zoals gebeurd is met LIBER. Nou, waardoor heel Europa heen banken zeg maar, toch bij betrokken waren... die komen er nu niet meer af met een administratieve sanctie... maar heuze gevangenisstraf wordt ingevoerd. Een grote meerderheid van het Europees parlement heeft ermee ingestemd. Op ernstige financiële misdrijven komt in de hele EU een straf te staan tot vier jaar cel. Lidstaten mogen altijd hogere maximumstraffen opleggen. Vanaf 2016 moet de richtlijn in de hele Europese Unie van kracht zijn. De Nederlandse wetgeving hoeft nauwelijks te worden aangepast. Minister Dijsselbloem vindt het niet onwaarschijnlijk... dat er een derde hulppakket van de EU komt voor Griekenland. Eind dit jaar loopt de huidige steunoperatie af... en bij RTLZ noemde Dijsselbloem een nieuwe ronde zeker bespreekbaar. De minister, die ook voorzitter is van de Eurogroep... benadrukte dat in de tweede helft van dit jaar de beslissing valt. We hebben ook vanuit de Eurogroep gezegd... dat als de Grieken de stappen zetten die we met ze afspreken... ze slagen er ook in om de begroting op orde te brengen. Overigens gaat dat heel goed, eer wie er toekomt dan zijn wij ook bereid om verdere steun, ondersteuning te bieden. Duitsland zou werken aan nieuwe leningen... ter waarde van 10 tot 20 miljard euro. De wilde niet ingaan op bedragen of op de termijn. Drie Hagenaars worden verdacht van grootschalige fraude... met theorie-examens van rijbewijzen. De politie heeft het drietal van 20, 25 en 30 jaar... vanochtend vroeg opgepakt. Het CBR wil in het belang van het politieonderzoek niet zeggen om wat voor fraude het gaat. Ook de politie zegt er niets over. Het trio wordt ook verdacht van witwassen. De politie heeft grote geldbedragen. Het drietal staat in verband met meerdere criminele netwerken. Justitie hoopt door het uitschakelen van het trio de netwerken schade toe te brengen. Het aandeel KPN is vandaag op de beurs bijna 5% lager geëindigd. KPN maakte vanochtend bekend dat er nog eens 1500 tot 2000 banen bij het bedrijf verdwijnen. Volgens KPN Topman Blok is de reorganisatie noodzakelijk en is ervoor gekozen om het bedrijf sterk te vereenvoudigen met simpelere producten en diensten. Met uh, ja, helaas als consequentie uh, dat het bedrijf uh, leaner en miner wordt, uh, en dat betekent uh, ja, verlies van de arbeidsplaatsen. De klappen zullen volgens Blok in het hele bedrijf vallen: van het hoofdkantoor tot de operationele diensten.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 Sinds gistermiddag zijn er storingen bij ING-internetbankieren. ING heeft het systeem vanmiddag grotendeels platgelegd om de problemen te verhelpen. Rond vijf uur vanmiddag kon er wel weer met mobiele telefoons gebankeerd worden. Via de computer lukt dat nog niet. Klanten konden gisteren hun af- en bijschrijvingen niet zien. En die storing werd verholpen, maar kort daarna was het internetbankieren bij de ING een tijd helemaal niet meer beschikbaar. Het weer, wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Het blijft droog, vannacht overal bewolkt met minima tussen 2 en 5 graden. Tegen de ochtend regen, morgenmiddag weer even droog, bij 7 tot 9 graden. Het waait stevig uit zuidelijke richtingen en morgenavond opnieuw regen. Hoe is de situatie op de weg bij de ANWB, Jolanda van de Velden? Thijs, het is nog steeds behoorlijk druk rondom Utrecht. Het heeft allemaal te maken met een storing die we eerder hadden vanmiddag... in de Leidse Rijntunnel in de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Op de snelwegen gaat het alweer wat beter en bij Amsterdam zijn er eigenlijk amper files te melden. Ik noem de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij knopende Oude Rijn nog drie kilometer. Een kapotte auto op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopende Ridderkerk en Terbrechtseplein staat zes kilometer. Daar is de reis ook dicht. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht... tussen knopende Rijnsweert en Utrecht-Noord nog vier kilometer. Mag je medisch experimenteren met kinderen die kanker hebben? Eerder vandaag werd daarvoor gepleit, maar mag het eigenlijk wel. We horen het zo in Dit is de Dag.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 Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond. Hoe overspelig zijn Nederlanders? Onderzoeksbureau Motivaction heeft het onderzocht voor Dit is de Dag. En straks hoort u van ons de resultaten. Relatietherapeut Veronique Smeets reageert op de cijfers. De paus komt wel, de paus komt niet. Al te groot is de besluiteloosheid van de bisschoppen zat... en neemt als Meelevend Katholiek het initiatief... gesteund door allerlei katholieke professoren... En vandaag verdedigt Elmar Draaier de stelling... De bekladding van een Turkse modenzaak in Den Haag is een teken van radicalisering. Collega Renze Klamer probeerde erachter te komen wat uitstaatssecretaris staatssecretaris Wekes deed... op de dag dat Erik Wiebes als zijn opvolger werd geïnstalleerd. Reageren kunt u via Twitter met de hashtag DDD... of stuur een mail naar ditistedag.eo.nl. Hoe vaak komt overspel voor in Nederland? Site second love. Dit is een beetje wat gebeurt als een zakenmannetje zich met de liefde gaat bezighouden. Ik kan ook wel begrijpen dat er mensen het vreemd vinden dat er zo'n site is. Je kunt lekker en discreet vreemd gaan, daar adverteren ze mee. De liefde is een liefdesrelatie, dus je hebt rekening te houden met iemand anders. Dit gaat wel heel ver, want hiermee worden mensen echt gestimuleerd om een ander te belazen. Vraagtekens bij het spotje en trouwens bij die hele site. Veronique Smeet, straks na half zeven vertellen we de uitkomsten... van het onderzoek dat we hebben gehad. U bent uh, relatietherapeute. Bij hoeveel van de stellen die zich in uw praktijk melden... met relatieproblemen, is er sprake van overspel? Uh, dat is ongeveer 50% in mijn praktijk wat zich meldt... waar sprake is van overspel. Oké, okay, dus in de helft van de gevallen... Kom, is, is dat de oorzaak of ja. mede de oorzaak ja. van de huwelijksproblemen? Ja. Oké, okay, straks na half zeven praten we verder. Ja. Minister Schippers wil geen onderzoek toestaan op uh, kinderen met kanker. Vandaag riepen artsen en ouders van kinderen haar op om dat wel toe te staan. Onder andere op deze zender. Kinderen hebben groei en ontwikkeling. Die hebben een andere nierfunctie, een andere leverfunctie. Bovendien krijgen ze, als het bijvoorbeeld over kanker gaat, andere vormen van kanker. Dus je moet dat onderzoek bij kinderen eigenlijk zelf doen. Dat heeft dan het voordeel dat je precies weet hoe zo'n medicijn in elkaar zit... en wat de problemen daarmee zijn. En dus de ouders veel beter kan voorlichten. Aan de telefoon is Laurien Koster van het College van de Rechten van de Mens. Uh, Goedenavond. Goedenavond. U heeft de minister hierover geadviseerd. En u vindt dat je eigenlijk niet mag experimenteren in dit geval? Um, nou, de minister doet een voorstel voor een uitbreiding van de wet. Uh, medisch uh, uh, wetenschappelijk onderzoek op mensen. Ja. En uh, de basis van de wet nu is dat je alleen maar zulk onderzoek mag doen. Als mensen daar niet... Um, maar het gaat om onderzoek waar mensen niets beter van kunnen worden zelf. Ja, dus het gaat misschien om experimenten... Anders, die uiteindelijk voor andere mensen gunstige ja, of geen gunstige resultaten hebben. Ja, ja, ja, dus het is niet therapeutisch onderzoek... waar men, die mensen misschien zelf ook nog een beetje baat bij kunnen hebben. Nee, het gaat om onderzoek waar, zij, waar zeker van is... dat zij er zelf geen baat bij hebben. Ja. Dat mag in de huidige wet alleen um, als het maar een klein beetje risico minimaal risico en minimaal uh, ellende met zich meebrengt. En het huidige wetsvoorstel zegt... nou, dat willen we wel ietsje uitbreiden... naar een heel klein beetje meer risico... en een heel klein beetje meer ellende. Ja. En daarvan zeggen wij... nou, dat kan prima voor kinderen boven de 12 jaar... die daar zelf over mee kunnen beslissen. Maar dat kan niet voor kleinere kinderen. En dat kan ook niet voor wilsonbekwamen, dus bijvoorbeeld een, Alzheimer, een nou. oudere Alzheimer-patiënt. Waarom kan dat niet, wat u betreft? Want uh, in het veld, kinderartsen, academische ziekenhuizen... die zeggen allemaal, de minister zou juist verder moeten gaan. U zegt, de minister gaat zelfs iets te ver... door het ook op kinderen onder de twaalf toe te staan. Ja. Nou, het, het is een internationaal mensenrecht... wat Nederland ook heeft ondertekend... dat wetenschappelijk uh, experimenten op mensen verboden zijn. Als gezegd is daar een beetje ruimte in gekomen... Die ruimte is ook vastgelegd in een Europees verdrag. Um, wat uh, nog door Nederland geratificeerd moet worden. Uh, maar als Nederland nu een stapje verder gaat... dan is het dus eigenlijk al zo dat we verder gaan dan dat, dan dat verdrag. Je moet daar terughoudend mee zijn. Het maakt inbreuk op de lichamelijke integriteit van mensen. En... Um, ja, dat, dat is een ernstig gegeven. Ja, maar snapt u dan die kinderartsen en die academische ziekenhuizen... die zeggen van je zou juist verder moeten gaan... ten bate van uh, mensen, kinderen, die later die ziektes krijgen? Ja, ik, ik begrijp heel goed dat... en we hebben daar ook zelf natuurlijk uh, de nodige gesprekken met allerlei mensen... en ook artsen en uh, de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen over gehad. De wens om, um, om onderzoek om um, later kinderen wel beter te kunnen maken, ouderen wel uh, geneesmiddel tegen Alzheimer te kunnen bieden, is natuurlijk op zich een begrijpelijke en invoelbare uh, wens, een integere wens ook. Maar om daarmee inbreuk te maken op de lichamelijke integriteit van uh, zeker kinderen die uh, als jong zijn dat ook niet, zelf kunnen overzien en die er geen baat bij hebben. Ja, dat is echt een mensenrecht. Dat is één brug te ver. Ja, ook als je het overlegt met de ouders? Uh, ja, zeker. Maar een kind heeft natuurlijk... Het is ook belangrijk dat een, een, een ouder, de ouder vertegenwoordigt het kind... maar moet altijd wel handelen in het belang van het kind. Ja. En wat is het belang van jouw eigen kind... bij een onderzoek waar het niet beter... Maar wel slechter van kan worden. Ja, ja, u zegt en, dat het belang is er niet en dus mag je het niet doen. U zegt nee, vanaf en oudere de kinderen die hebben, uh, natuurlijk, kunnen natuurlijk veel meer meedenken over het kan mij misschien niet meer helpen, maar ik wil echt wel beslissen dat het in de toekomst een ander kan helpen. Dat strookt ook weer met de mensenrechten van kinderen, dat je in toenemende mate wel grip op je eigen en zeggenschap over je eigen leven krijgt. Ja. En, en u legt dan de grens bij twaalf jaar? Ja, dat is natuurlijk, uh, een, als je ergens een grens legt, heeft dat altijd een zeker arbitrair uh, karakter. Maar die grens van twaalf jaar zie je op meer plaatsen in de wet terugkomen. Een kind groeit natuurlijk door in zijn vermogen om zelf te beslissen. Maar ja, om het werkbaar te houden, moet je wel ergens een grens leggen van nou ja, daaronder niet en daarboven kijken of het kind het inderdaad er zijn eigen belangen kan waarderen. Oh ja, en u bent blij dat de minister de druk vanuit het veld weer staat... en zegt van, het mag eigenlijk niet, als je er niet zelf baat bij hebt. Ja, dat, dat, dat vinden wij goed. Hè? Wij vinden dat de minister dus zelfs nogal een klein stapje vooruit is. Maar je moet hier heel voorzichtig mee zijn... omdat de druk altijd groot zal zijn vanuit de onderzoekswereld vanuit de wens verder te komen... Ja. vanuit de hoop soms, vanuit de loyaliteit naar artsen... of naar medepatiënten die misschien nog kunnen overleven. Het zijn hele ingewikkelde mechanismen. Sowieso zou je hier altijd heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Dank u wel, Laurien Kosten van het College van de Rechten van de Mens. De dag van Renze. Ja, Renze Klamer, we hebben een nieuwe staatssecretaris. Dat klopt, Ine Erik Wiebes, Wiebes. werd uh, vandaag bekend. En het uh, was natuurlijk iedereen mee bezig. Maar ik dacht eigenlijk alleen maar, hoe zou het toch eigenlijk met onze Frans Wekers gaan? Hè? Ik had dat vorige week al bij dat ginante Kamerdebat. Natuurlijk, hij was ontzettend aan het stuntelen. Maar je denkt toch ook gewoon een beetje, wat een... Wat een triest verhaal. Wat, wat zielig voor die man. Die moet gaan gewoon in. Dat hij op een eiland zit ergens. Ja, nou ja, dat, dat denk ik niet. Hij is nog bezig. Waarschijnlijk een beetje met de overdracht. Maar hij komt natuurlijk ook gewoon thuis s'avonds na al die ellende. Denk je, hoe gaat dat nou? Ook vandaag nu zijn functie dan officieel, niemand anders is toebedeeld. Iedereen vergeet hem misschien alweer een klein beetje. Ja, zelf bellen, Frans zelf bellen zat er natuurlijk niet in. Maar ik heb wel even gebeld met Ella Vogelaar. Albinisse, die in 2008 ook moest aftreden door allerlei commotie en negatieve beeldvorming rondom haar functioneren. Niet helemaal afgelijkbaar, want zij werd toen hè, aan de kant gezet door Wouter Bos, de eigen leider. Maar toch ook met veel gedoe en negativiteit opeens ontheven uit zo'n belangrijke politieke functie. En ik vroeg mevrouw Vogelaar eerst maar eens of ze bij dat aftreden van Wekers vorige week zelf nog de link legde naar haar eigen aftreden in 2008. Nou ja, als ik hem zelf nog niet zag, leggen, dan word ik er wel toe gedwongen dat, dat journalisten mij daarover gaan bellen. <laughs> Ja. Dus uh, in die zin kom je er niet al onderuit dat je denkt, oh ja. Ja, heel vrolijk zoals short en terecht, want dat gaat heel goed met haar. Maar ze weet ook nog wel hoe het was toen ze de avond naar haar eigen aftreden naar huis ging. Hoi. Ik ben met een paar mensen naar huis gegaan en we hebben een glas wijn gedronken of een fles wijnglas. <lacht> Want je wordt natuurlijk belaagd door collega's van jou. <lacht> wil je voor de camera komen of wil je een interview geven? Je krijgt mails, je krijgt brieven, je wordt op straat aangesproken door mensen. En mensen die dan wat zeggen, die zeggen meestal iets bemoedigends tegen je. En aan anderen zie je met blikken nou ja, dat ze eigenlijk iets anders willen zeggen, maar dat ze dat niet zeggen. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja, maar ja, dat weet je. Als je een publieke functie vervult... Martijn, zo moet het dus een klein beetje met, met Wekers gaan nu. Blikken op straat misschien ook wel. En ja, dat is bij Ellen Vogel is of er voor ook hoop. Ik dacht bijvoorbeeld aan Gert Leers, oud Tweede Kamerlid CDA... en oud burgemeester van Maastricht. Die heeft zo'n detacheringsbureau hè, voor ex-politici, GP-staffing. En ik eh, belde hem op en vroeg of Frans Wekers hem misschien nog had gebeld... met de vraag of hij een leuke functie voor hem heeft. Nee, uh, dat heeft hij nog niet gedaan. En ik denk ook niet dat dat echt meteen nodig is. Ik heb overigens hem wel een uh, sms'je gestuurd. En ik ga ook morgen naar zijn afscheid uh, toe. En wat stond er in uw sms? Nou, dat ik het een moedig besluit vond. Dat het uh, niet makkelijk is om uh, zelf verantwoordelijkheid te nemen in de politiek. En dat ik binnenkort een keer met een kop koffie ga drinken. En is die kop koffie dan vanuit vriendschappelijke intentie... of ook om hem misschien alweer aan een baan te helpen? Nee, dat is echt vriendschappelijk. Ik denk dat het heel goed is dat iemand die net uit de politiek weggaat... dat hij ook even de zaak in beland Laat komen, even het stof laten neerdalen, dan uh, zie je het perspectief ook veel beter. Perspectief, de vraag is natuurlijk, is er überhaupt wel perspectief na zo'n uh, toch wel publieke afgang? Maar daar was uh, Gert Leers absoluut van overtuigd. Ik denk gewoon dat er ontzettend veel goede politici zijn... en ik sta daar Frans Weters, ook onder... die voldoende kwaliteit te hebben om ook straks weer ergens aan de bak te kunnen. En speelde het dan nog mee hoe iemand zijn functie heeft beëindigd? Want dat was natuurlijk niet echt op een mooie manier. Nou, ik weet niet of die uh, oordeelsvorming van u, of dat wel klopt. Kijk, iedere politicus moet kleurrijk zijn, moet een profiel hebben. Ik denk dat je ook iemand de kans moet geven... die weer een uh, normaal in, in het maatschappelijk leven vooruit wil... om te ontkleuren, noem ik dat altijd. Nou, geef nou ook iemand even de kans om weer... op nu op zijn positie te bepalen en meer dadelijk op een andere manier... in de samenleving te komen staan. Ja, ontkleuren, mooi woord wat meneer Leers hier meegeeft. Als je meer iemand even de tijd geeft daarvoor, dan komt het wel goed. Maar Willem Vermeend, oud-staatssecretaris en minister voor de PvdA... die nuanceert het nog, die sprak ik even en die zei... ja, je moet wel echt een vak hebben geleerd. Hè? Want als je gewoon bijvoorbeeld gelijk politicus wordt... en dan blijf je altijd doen en dan faal je... Ja, dan, dan, dan kun je het wel schudden, dan kun je gewoon nergens meer aan de, aan de bak komen. Wekes was advocaat volgens mij. Precies, hij was advocaat, dus uh, nou ja, dat zou hij dan moeten gaan doen. Niet bij de Belastingsdienstwerk, want dat uh, was gisteren dat gedoe... Met, die, met het rapport van de Europese Commissie... dat de Nederlandse politie te snel weer in het vakgebied... waar ze ook verantwoordelijk ja. voor waren als staatssecretaris of minister. Uh, maar ja, wekers moeten dus gewoon advocaat worden. Maar nu eerst nog even doorbijten. Dat genante afscheidsfeestje morgen, want dan is zijn afscheid even doorstaan. Maar waarom is dat genant? Nou ja, dat, dat, dat is toch niet in. leuk? Heel heel aardig tegen nee, stel, jij wordt vandaag ontslagen omdat je iets ontzettends verpest hebt... en morgen heb je afscheids. Dus er komen alleen de goed. mensen die mij lief vonden komen dan. Nou ja, nou, Gert Leers komt in ieder geval <laughs> ja. en die zegt dan ook ja. hele lieve woorden. Hij had alvast een voorproefje, luister maar ik zou zeggen, Frans, kom op. Laat even dadelijk op de positieve kant. Uh, uh, geef die ook een kans. En dan niet uh, te veel en Want volgens mij heb je wel degelijk ook je kwaliteit te laten zien. En die zitten erin, dus uh, kom op. Mooi, hè? Dat moet hem wel een <laughs> beetje opvleuren, denk ik. Ja, mevrouw Smeet, hoe groot is de kans nou dat hier ook nog relatieproblemen uit voortkomen? Als iemand ontslagen wordt, zie je dat vaak? Um, ja, het komt wel regelmatig voor, inderdaad. En ook door de verschuiving van de, van de rollenpatronen. Wat dan voor partners heel lastig is. Dan is hij ineens heel veel thuis. Ja. Ja, en dat is niet handig. Dat is meestal niet goed voor een relatie... als een man ineens heel veel thuis is. Nee, of dat ineens de vrouw moet gaan, meer moet gaan werken... en waardoor dat de rollen dus totaal omgedraaid ja, precies. worden. precies. Ja. Hij heeft nog wel even wacht, wel, denk ik. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. En anders kan advocaat worden. Kan altijd nog. Dank, Renze. Schaamte werd er op een raam in de Haagse Schilderswijk gespoten. Elma Draaier vertelt ons zometeen wat er achter dat raam te zien was. Dit was de dag waarop bleek dat zo'n 7000 militairen vorig jaar de verplichte sporttest aan zich voorbij lieten gaan. Tijdens de test moeten militairen zich 20 keer opdrukken, 30 buikoefeningen doen en binnen 12 minuten ruim 2 kilometer hardlopen. Naast de militairen die niet kwamen opdagen, haalden er 1400 de proef simpelweg niet. Ik wil geen fietjes in mijn groep hebben. Ik wil mannen hebben. Ik wil niet lui hebben die lopen te plegen dat ze niet meer kunnen. Dit was de dag waarop Van Dobbe besloot... krokettenmaker Piet Brink naar Stortje te sturen. Ik ga ongeveer in tien dagen tijd duizend kilo de verwerken. Ongeveer elke dag duizend bitterballen en een heel aantal kroketten. Omdat Rusland Nederlandse producten bij de grens tegenhoudt... gaat de meester krokettenmaker de kroketten nu maar met lokale producten in elkaar draaien, want... Een Olympische spelen zonder een Dobbe bitterballen in het Holland-Heinekenhuis... bier met ballen, dat moet gewoon gebeuren. Dit was de dag waarop Prinses Beatrix verhuisde naar een nieuw adres, Drakenstein... Nou ja, nieuw. Tussen 1963 en 1981 was ze ook al kasteelvrouwen. In het rustige dorp Lagevuurse heeft prinses Beatrix haar intrek genomen... in het kleine kasteel Drakenstein. Dit is de dag dat automobilisten die onder invloed van alcohol en drugs... achter het stuur kruipen, sneller en zwaarder gestraft gaan worden. Het risico op ongelukken in het verkeer wordt door de combinatie... namelijk enorm verhoogd. Minister Schuld van Verkeer legt NOS-verslaggever Michiel Breedveld uit. Waarom? Als je al alcohol in je bloed hebt, dan ben je al heel snel niet meer snel genoeg. En je reactievermogen gaat achteruit. Je moet zich voorstellen dat je ook nog drugs in je bloed hebt. Je bent, als je niet oplet, gewoon een moordwapen op de weg. En ik vind dat wij daar heel streng in moeten zijn. Nou is De blaastest voor alcohol is toegestaan. Maar dit westvoorstel regelt dan ook dat je speeksel moet afstaan. Iets wat tot op heden altijd heel gevoelig lag in Nederland. Ja, maar ik merk dat er brede steun is in de Kamer hiervoor. Want de Kamerleden zeggen ook, wij vinden het belangrijk dat mensen met drugs... En alcohol tegelijkertijd in hun bloed gewoon niet op die weg zijn. En dat, betekent... ja, dat, dat is het, de enige manier om dat vast te stellen is dus kennelijk met een speekseltest. Een speekseltest is daarin het meest betrouwbaar. En dat betekent dus dat we zo'n speekseltest ook wettelijk mogelijk moeten maken. Want anders kun je dat niet eens doen. En dan heb je wel een vermoeden, maar dan moet je zo'n persoon weer laten gaan. Nou, dat is natuurlijk vreselijk als je weet dat je hem weer de weg uh, terug op laat gaan. Dus door dit wetsvoorstel kunnen we gewoon veel strakker uh, dit soort gevallen aanpakken. En hopelijk daarmee ook weer uh, nieuwe verkeersdoden voorkomen. Weet u hoe dat heet trouwens? Dronken en stoon tegelijk? Nee, zegt u mij. Nee, weet u niet? Nee. <laughs> Oké, okay. nou, we gaan op onderzoek. Stronken. Oké. Okay. <laughs> nou, het is dat u het mij vertelt. <laughs> Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie, nu lag de Special Test altijd erg gevoelig vanwege de schending van de, van de integriteit van, van lichaam, het lichaam en geest. Grondrecht. Hoe kunt u verantwoorden dat u nu zegt, ja we willen die test wel kunnen afnemen en ook verplichten? Ja, het is zo, dat moet je dan bij wet regelen. Dat is natuurlijk belangrijk en daarom deze wet. En het tweede punt is dat de techniek niet heeft stilgestaan. Dus het is, net zoals bij alcohol en nu ook een, bij drugs, een speekseltest... is naar onze mening echt aanvaardbaar om dat toe te gaan passen. Als je speeksel afneemt, heb je meteen ook alles van zo iemand. DNA, je zou het kunnen opslaan, je zou kunnen checken op criminaliteit... op allerlei andere gegevens... Wat garandeert dat u dat niet gaat doen, of de politie? Oh ja. Dat doen wij, in de, dat regelen we in de wet. En dat is natuurlijk ook de professionaliteit van de politieorganisatie... waarin dat absoluut niet mogelijk kan en mag zijn. Heeft u enig idee hoe dat heet, dronken en stoon tegelijk. Nee, ik weet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb het nooit uh, samen meegemaakt. Uh, dus, uh, er zijn mensen die het erom doen. Ja, zeker. En die moeten dus ook uh, tegengehouden worden. Uh, die moeten aangepakt worden, gecontroleerd worden. En ik denk ook dat het een uh, preventieve werking zal hebben. Stronken. Is dat het. Ik uh, neem het van u mee. Ik zal het testen. NOS-verslaggever Michiel Breedveld sprak met de minister Schuld en opstelte. Zeg het maar. Vandaag met uh, trouwcolumniste Elma Draaier. Elma, afgelopen weekend posters van een Turkse kledingwinkel beklad ja. tegenover een moskee in de Haagse Schilderswijk. Het zijn posters uh, die modellen toonden met uh, nou ja, kleding. Toch? Met kleding ja. en, en wat stukjes huid. Ja, ja. blijkbaar uh, te weinig kleding volgens sommigen... want er was onder meer het woord schaamte overheen gespoten. Ja, dat, alles wat waar vrouwenhuid zat, het was uh, beklad en er was met grote witte letters uh, het woord schaamte overheen gespoten. En dat ja. heeft jou gebracht tot een stelling... Ja, mijn stelling is dat die bekladding uh, een veegteken is van een radicalisering. Ja. En waarom? Nou, ik moet even vooropstellen voor dat het niet 100% zeker is... wie de daders zijn. Er is alleen maar circumstantial evidence, zoals het heet. Want nou, daar wijst bijvoorbeeld dat woord schaamte op. Het is niet een woord dat nou iedere uh, willekeurige uh, spuiter zomaar uh, zal opspuiten. Op een, een ADO-fan uur. als de club verloren heeft. Nou, ja, schaamte. dat zou nog kunnen, maar het is niet heel erg waarschijnlijk. En uh, deze actie werd bijvoorbeeld enorm toegejuicht... door een, een, een nogal griezelige website, die heet Dewarereligie.nl. En die schreef bijvoorbeeld, waarschijnlijk heeft... de Buurt ingegrepen om de verpaupering van de Schilderswijk... een halt toe te roepen. Het volk heeft gesproken en de meerderheid... wil dit niet zien in de Schilderswijk. En zeker niet over een moskee. Ja. Nou... Um... En nou is dit bepaald geen lingeriezaak. Hè? Die modezaak die dus beklad is, dat is geen lingeriezaak. Maar het is echt een keurige zaak waar ze nota bene enorm adverteren. Het is een Turkse zaak waar ze enorm adverteren met hoofddoekjes. Als je hun website bezoekt, van Mazaram heet die, ja. dan zie je allemaal hoofddoekjes. Ja. Dus... Uh, dat is eigenlijk een beetje het aan. Dat is dus kennelijk radicale moslims vinden dat die inkeurige, gematigde moslims... die ook een hoofddoekje dragen, nog niet netjes genoeg zijn. Want die radicale moslims vinden dat je überhaupt geen vrouwelijk bloot mag Jij, zien. Alles dat, zit van de handen. Dat is bekend, ja. ja, ja. Dat had zo ongeveer licht. Dus uh, die moskee daar tegenover heeft er beslist niks mee te maken. Die heeft ook meteen gezegd, die voorzitter van de moskee... Uh, nou, wij vinden dat belachelijk, dit is vandalisme. Maar kennelijk is het toch in die wijk uh, lopen daar mensen rond om te zich daaraan ergeren. En ja. Dat is wel, wel, vind ik wel een beetje gris. En jij zegt dat betekent dat die wijken, of althans die mensen, radicaliseren. Nou ja, dat, dat, kijk, ik durf het niet zo, zo heel hard te zeggen. Want daarvoor zijn, herfst, zolang de daders niet bekend zijn, is het wat lastig. Maar er is bijvoorbeeld een half jaar geleden, in mei vorig jaar... Ja, een stuk verschenen in Trouw over dezelfde wijk. En er werd in gesuggereerd dat er echt sprake was van een toenemende... nou, uh, shairisering, moet je dat zeggen. En er werd een sharia-driehoek genoemd, dat het daar vlakbij in de schilderspij. Ja, wat mensen leertje. elkaar opleggen, als het ware. Precies, dat mensen elkaar normen opleggen en zo. En, nou, en, daar, en daar is ontzettend veel kritiek op geweest, op dat stuk. Want het zou allemaal niet deugen en overdreven zijn en zo. Maar ja, als ik dan dit zo uh, lees uh, vandaag en, en uh, dit weekend... dan denk ik, ja, nou, misschien zit er toch wel wat. Oh ja. Stel dat het een lingeriewinkel was geweest. Had dat het anders gemaakt voor jou? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Nee, nee. Ik, bedoel, ja, ik kan me nog voorstellen dat het een sekshop is. Nou ja, goed, dat, maar, maar die zijn meestal vrij ingetogen. Die zijn enorm afgeplakt. Ja. Oh. En dan moet je zo ja. op spleetjes kijken om daar überhaupt iets te zien. Geef me het woord. Ja. Maar um, en, Nee, dat gaat natuurlijk op het principe. Ja. En, maar ja, dan, op zich kan ik me wel voorstellen... dat, dat er dingen zijn die je niet uh, vlak voor je deur wil hebben. Ja, nou ja, maar dat is dan heel treurig. Dat is natuurlijk eens vaak in onze samenleving zo. We hebben zeven jaar geleden die affaire gehad met een enorme post van die mevrouw in een gouden bikini in Utrecht... Oh ja, ja. En daar was de ChristenUnie ontzettend op tegen. Eh, maar die, die, daar, daar zijn ze niet aan het bekladden gegaan. Maar dan hebben ze vragen gesteld in de gemeenteraad en gezegd: moet dat nou, nou en toen viel iedereen over ze heen? Over, hè, wat, wat een preus gedoe. Ja. En, dat is de manier waarop we dat doen. Maar, maar we gaan toch niet bekladden? Dat, dat blijft vandalisme. En dat blijft toch een beetje griezig. Want, het, want het, het effect is natuurlijk dat deze winkelier van deze keten, eh, zich wel drie keer achter de oren krapt voordat hij weer zulke foto's daar neerhangt. Ja. Ja. Dus. Uh, dit, dit soort intimidatie loont ook nog. Snap ik. En in dit geval snap ik het ook... want het waren allemaal keurige plaatjes. Maar ik kan me ook voorstellen dat als er bij mij... in het bushokje voor mijn huis... een hele schaars geklede dame uh, komt te staan... waar ik elke je morgen mee? naar moet kijken... Dan zou ik wel bellen met de gemeente, mag die weg? Ja, ja, dat kun je proberen. Dan zou ik je wel een beetje uitlachen. Maar dat kun je niet. Als, als je bij de gemeente werkt, ja, zou je hem uitlachen? N zou nou, ik niet leuk vinden nee, als dus, burger van de, werk, de ik stad? Werk, ik werk niet bij de gemeente. <laughs> nee, ik ik zou je als medeburger wel een beetje uitlachen. Ja? Geloof, maar het, kan, kan jij geen plaatje voorstellen wat jij vervelend vindt? Iemand met zijn hoofd eraf of zo? Ja, Pal voor ja, jouw dat huis? V, dat vind ik een beetje onsmakelijk. Ja. Maar, zou maar je goed, gaan bellen met de gemeente? We, wij leven in een samenleving waarin uh, reclame-uitingen heel normaal zijn. En waarin er zeker grenzen aan wat zijn. Een reclamecodecommissie. Ja, nou dat is mijn ja, vraag. Wie bepaalt die grens? Precies, nou, dat doen we in een keurige commissie. Hè? Dat, dat zijn de als grenzen. Altijd in Nederland. Ja. Maar uh, ja, je moet toch wel enige. Dan sla je je ogen maar neer als je er zo'n last van. Bij mijn eigen huis? Ja, ja, nee. Dan sla je gewoon maar je ogen neer. Maar dat is natuurlijk helemaal het punt niet. Het gaat erom dat, dat een kleine radicale minderheid. Nee. kennelijk aan die keurige, ja. echt inkeurige gewone moslims. Uh, uh, hun normen op gaan leggen. Het een prachtig woord, inkeurig. Dat vind ik ook. Mensen, wie staan jij? Elma of mij? Uh, ik zat toch meer aan de kant van Elma, denk ik. Ja, sorry, Thijs. Leuk dat je er was. <laughs> hoe denken Nederlanders over overspel? En hoe vaak gebeurt het eigenlijk? We hebben het onderzocht en melden straks de cijfers. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Hallo!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 ...en ontvang een kapitoolreisgids Reisgids naar Keuze Cadeau. Op is op! Mocht u zich toch genoodzaakt voelen... ...om iets aan de schrijnende mensenrechten-situatie in Rusland te doen... ...geef dan deze week in alle stilte aan de collectant van Amnesty International. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken...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 Koop aanstaande zaterdag trouw en ontvang de eerste film, Das Leben der Anderen, gratis. Dit is Radio 1. Het is half 7, Jan van der Putten met het NS Journaal. De schade van de mijnbouw in Zuid-Limburg moet worden vergoed door de staat. Dat zegt commissaris van de Koning in Limburg bovens in één vandaag Door bodembewegingen staan huizen scheef en zijn ze minder waard. En bovens vindt dat minister Kamp van Economische Zaken zich ten onrechte beroept op verjaring. Er zijn geen aanwijzingen dat buitenlandse mogendheden inlichtingen verzamelen via het satellietstation in Buren in Friesland. Dat schrijft minister van Defensie Hennis Plasgaard in antwoord op kamervragen. Nieuwsuur meldde dat de Amerikanen een eigen ruimte op het complex in Burum hebben en daar dataverkeer onderscheppen. De politie heeft drie mannen uit Den Haag opgepakt. Die worden verdacht van grootschalige fraude met rij-examens-theorie. Het CBR en de politie willen niet zeggen hoe die fraude in zijn werk ging. En die drie worden ook verdacht van witwassen. En minister Dijsselbloem houdt rekening met een derde EU-hulppakket voor Griekenland. Hij noemt dat niet onwaarschijnlijk. Eind dit jaar loopt de huidige steunoperatie af. En BRTLZ noemde Dijsselbloem een nieuwe ronde zeker bespreekbaar. En dat zijn de hoofdpunten. Marco Vroeg met het weer. Ja, Het is nu op veel plaatsen tamelijk opgeklaard. De temperatuur gaat ook snel omlaag. In het noordoosten van het land tot vlak boven het vriespunt. Dus echte vorst zit er waarschijnlijk niet in. In het zuiden van het land raakt het eerder opnieuw bewolkt. En dan liggen de minimumtemperaturen op een graad of vier. Eind van de nacht in Zeeland de eerste regen. Morgenochtend op meer plaatsen. Gevolgd door wat opklaringen. Dan is het even wat rustiger. Met zonnige momenten. Temperaturen morgen overdag 7 tot 9 graden. In de namiddag en avond volgt een nieuw regengebied. En dan gaat de wind ook verder aantrekken. Vooral in het noordwestelijk kustgebied kan het stormachtig gaan waaien morgenavond met windkracht 8. En de dagen die volgen blijven wisselvallig. Donderdag 9, vrijdag zelfs 10 graden gemiddeld. In het weekend is het iets minder zacht, maar aanhoudend wisselvallig. De meeste files van de avondspits die beginnen al aardig op te lossen. Bij elkaar nog 25 kilometer. Wat opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Er was een ongeluk op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Knopend Battenvoerdorp nog 4 kilometer. En in het zuiden is de N281, de weg Heerle richting Vals Tussen Heerle-Zuid en de industrieterrein is dicht. En dat heeft te maken ook met een ongeluk. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Tot later. Als die bistschoppen niet doorpakken... dan moeten we misschien zelf die paus gewoon gaan uitnodigen. Zegt Atte Groot die inmiddels is aangeschoven hier in de studio. Zou die paus zich eigenlijk zorgen over ons maken? Misschien vindt hij het hier wel eens losgeslagen bende. Misschien ook wel niet. We hebben in elk geval onderzoek gedaan naar overspel... en melden zometeen de resultaten. En relatietherapeute Veronique Smeets reageert. En ook nog steeds bij ons commentator Elma Draijer... en collega Rens Klamer. Wilt u iets kwijt? Stuur ons een Twitterbericht met de hashtag DDD. De vraag die katholiek Nederland momenteel bezighoudt... komt de paus nou wel of niet naar Nederland? 20 jaar geleden alweer bezoek van de paus aan Nederland. Bischop Punt presenteerde vorig jaar de plannen voor een eendaags pausbezoek. Hij is natuurlijk van harte welkom, laat dat gewoon voorop staan. Ja, kent u die mop van de paus die naar Nederland zou komen? De paus, zo blijkt, zou zeer geïnteresseerd zijn. Die kwam dus niet. Als het aan de Nederlandse bischoppen ligt... komt er een tweede kans voor de heilige vader en voor Nederland. Wim Eijk heeft een bezoek van de paus aan Nederland tegengehouden. Dat zou het heel fijn vinden als hij komt? De paus zou zeer geïnteresseerd zijn. Ja, Bisschop Punt voelt er wel voor... maar kardinaal Eik lijkt de komst van de pauze naar Nederland tegengehouden te hebben. te Groot, u bent voorzitter van Bezield Verband Utrecht. U bent een handtekeningactie gestart. Ja, dat klopt. Wij zijn erg geschrokken van dat bericht in Trouw. En, uh, ik laat verder in het midden van wat er nou precies gebeurd is... binnen de Bisschoppenconferentie. Ja, wilt u iets dichter naar de microfoon toe komen? Maar het is in ieder geval duidelijk dat de uh, Punt... dat die zeer teleurgesteld was dat hij dat bericht kreeg. En toen wij het dus ook hoorden dan dat dat definitief was... toen dachten wij van, dat laten wij niet gebeuren. Ja, dat is optimistisch van u? Nee, dat is heel realistisch van ons. Wat gaat u precies doen? Wij hebben onmiddellijk het initiatief genomen om een website op te gaan zetten. En om gewoon al die mensen die wij kennen... en die heel enthousiast zijn om de pauze in Nederland te halen... Ja. om die te mobiliseren, zodat er een massaal en hartstochtelijk verzoek... naar de pauze toe gaat om toch te komen. Buiten de kardinaal om? Ja, eigenlijk niet buiten de kardinalen om, maar gewoon direct naar de paus. Ja, nee, dus zonder toestemming van meneer Eijk, zou ik maar zeggen. Uh, ja, we zijn niet gewend om toestemmingen te vragen. Nee, ja, maar de paus is wel gewend om dat af te stemmen met meneer Eijk. Wij denken dat we zo'n hartstochtelijk verzoek aan hem richten... dat hij de telefoon pakt uh, naar monsigneur Eijk zegt van... Ik kom toch. Ik kom toch. Ik maak toch een gaatje vrij in mijn agenda... en voor een dagje Nederland kom ik toch. Waarom wilt u het zo graag? We vinden het ontzettend belangrijk dat de pauze naar Nederland komt. En dat is om twee redenen. In de eerste plaats omdat het een zeer inspirerende man is. En overal waar hij komt dat hij zoveel enthousiasme oproept. Ik weet niet of jullie wel eens op het Pietersplein zijn geweest... als er daarboven zo'n raampje open gaat. Maar je zo'n heel klein figuurtje erbovenin ziet... en wat er dan een zittering gaat door die hele massa... die er op het Pietersplein dat staat... Is Nee, dat is niet waar. Nee? Dat is niet waar. Dat is zo gemengd. Dat, staat, dat is van moslim tot atheïst tot protestant tot alles staat daar. En wat en groot enthousiasme. Ja, maar ik heb nooit het genoeg gehad om daar de pauze te zien. En ook ja, niet nee. om die siddering te voelen. Ja, nee, dan. Nee, dat lijkt me ook kras hoor. Is dat dan bizarre. meer bij deze pauze dan bij de vorige? Dat is meer bij deze pauze. Dit is een pauze die mensen zo aanspreekt, en waarbij het ook zo zo authentiek voelt en dat het helemaal recht uit zijn hart komt en dat hij gewoon zo is en dat het geen rol is die hij speelt en dat hij zo op mensen gericht is en dat hij ook mensen ook zo weet te raken met eenvoudige woorden. Ja, bent u zelf erg katholiek? Uh, ik ben overtuigd katholiek en ik ben sinds paus Franciscus is aangetreden en hij voor mij ook een rolmodel is geworden, ben ik nog enthousiaster katholiek geworden. Hij, u, hij is echt een rolmodel voor u. Dat klopt. Hij ja. Heeft uw leven ja. veranderd? Nou, dat Vraag wil ik nou niet. Ga nou te zeggen. ver. Dat gaat te ver, ja, wat maar, maar we hebben me wel de een stuk enthousiast, enthousiaster gemaakt. En ook waar wij mee bezig zijn vanuit Bezield Verband... een enorme stimulans gegeven. Ja, en Basielt Verband kennen de meeste luisteraars denk ik niet. Wat, wat doet u zoal, of wat bent u met meer passie gaan doen sinds deze pauze er is? Uh, we zijn als Basielt Verband uh, begeleiden wij geloofsgemeenschappen en gelovigen... die in de verdrukking komen, je zou eigenlijk kunnen zeggen... door het huidige bisschoppelijk beleid, althans van een aantal bischoppen... die grootschalige fusies en kerksluitingen ook... Uh, gedwongen tegen de zin van de mensen. En daarbij lokale geloofsgemeenschappen opheffen. Ja, helpen ja dan die Dat is natuurlijk worden, toch? Dat is toch het verhaal? Dat klopt, daar zijn we het ook helemaal mee eens. En dat moet ook gebeuren. Maar, maar, niet maar kerken deze waar, die niet meer, waar geen mensen meer komen, die niet meer betaald kunnen worden. Vindt iedereen het normaal dat die gesloten worden? Maar wat ze niet normaal vinden, is als het een vitale gemeenschap is en dat ze te horen krijgen, uw kerk wordt gesloten. De de Groot, wat ik me nou afvraag is: uh, u, u gaat dan een soort bijdooi aan mijn handtekeningen actie. Terwijl het besluit was, toch echt, of het nieuws was, uh, hij heeft toch echt zelf aangekondigd: ik heb er geen tijd voor, pas niet in de agenda. Of moet u dan soms met, u, uh, met uw club Bezielt Verband Utrecht... dat Kardinaal eigenlijk inderdaad een negatief advies heeft uitgebracht aan de paus? Nou, dat, laten we zeggen, daar houden we ook rekening mee. We houden alle opties open. U acht het waarschijnlijk <laughs> of u houdt er rekening mee? Uh, dat weten we niet. Nee, maar als en dat u... maakt ons ook geen verschil, want... Of het een of het ander is, maakt ons geen verschil. Omdat wij denken dat als we zo'n beroep op de pauze doen... dat die alsnog zal komen. Maar dan belt hij even naar Eiken en dan zegt hij... wat is dat voor een clubje Bezield Verband? <lacht> en dan zegt Eik, ja, dat is een clubje van mensen... die niet eens zijn met mijn beleid. Nee, dus dat één het... ding, kom niet deze kant op voor die mensen. Nee, Want Dat is ook van waarom we als Bezield Verband wel het initiatief hebben genomen... maar onmiddellijk een nieuwe website op hebben gezet. Die heet Nederland.nl. Een onafhankelijke website. En waar we bezig zijn om alle groeperingen van de behoudende tot en met de meest progressieve... om die achter die website te krijgen... zodat we massaal gaan reageren op die website. Ja. Dus daarom roepen we ook iedereen op van alle richtingen... van boven naar beneden en van links naar rechts... en van priesters... en uh, voorgangers en iedereen om katholiek, naar die website katholiek. te komen om hun instemming te beduigen. Ja, ook niet katholieken, ook niet, niet katholiek Ja, ja want we, hebben, we, hebben, we zijn bij toeval zijn we online gegaan, alleen om de website even te testen. We gingen online en we zaten op verschillende plekken in Nederland om het uit te testen. En onmiddellijk begonnen de reacties binnen te komen. We Wisten niet wat er zo overkwam. Ja, dus u vermoedt dat er veel enthousiasme zal zijn. En van die reacties die er kwamen, daar waren de eerste die kwamen allemaal van protestanten, van hindoes, van moslims en hier en daar een enkele katholiek ertussen. <laughs> en ook een, een bericht vanuit ik geloof vanuit Dokkum, van een, een dominee. En die zei van, als de paus naar de arena komt... dan stappen wij met z'n allen, huren we een bus... en samen met onze katholieke broeders trekken wij naar de arena. Ja, ja. U ziet het helemaal zich Ik denk dat zolang Eiken het niet wil, het niet gaat gebeuren. Uh, wij denken dat Eiken dit, als hij al zou willen... dat hij dit niet kan tegenhouden. Nee. Het is een soort revolutie. Nee, nee, nee, nee. nee. Want ik denk dat als, uh, als de paus Montseur belt... en die zegt van Wim, ik kom toch, dat eigenlijk heel blij zal zijn. Ja. Dat verwacht u? Ja. ja. Elma, hoe schat jij het in? Nou, ik heb meneer ja, Eijk wel eens omwacht naar geen meneer zeggen natuurlijk. Want toen Monsignor, was hij nog, nog niet tot het allerhoogste ambt geroepen, zoals nu. Maar, maar toen was hij gewoon nog bisschop. En hij is wel een hele koppig man, hoor. Dus, uh, <laughs> ja. Maar we denken dat de paus nog koppiger is. Ja. U was ook in Rome tijdens het bezoek van onze bischoppen daar, hè? Ja, dat klopt. Dat was heel leuk. Want? Nou, we zijn erheen gegaan als de delegatie van Bezield Verband. Met een soort van contra-rapport van de bischoppen. En die hebben we gewoon onder onze arm meegenomen. Ook via de nuntius verstuurd. En we zijn gewoon de Vaticaan ingegaan. En we hebben overal mensen gesproken. En we hebben met hoofden van congregaties hebben we contact gehad. En die vroegen van, wat komen jullie doen? Oh, zijn jullie dat clubje uit Nederland? Met dat alternatieve rapport. En dat hebben we overal afgegeven. En die hebben ook gezegd, die hebben ons gegarandeerd dat het ook bij de paus kwam. Ja, dus u bent hoopvol? We zijn zeer hoopvol. Ja, mevrouw Smeets, u komt uit Limburg, geloof ik. Mm -hmm. Vermoedt u dat er veel Limburgers naar de arena komen als de paus komt? Ik heb geen idee. Eh, geen idee. Zou In... u zelf komen? Nee. Oei. Oei. Jee. Jee. <laughs> Kunnen we na afloop van de uitzending nog eventjes een rondje hebben? Uh, mevrouw Smeets mag gaan en staan waar zij wil, uh. naar de uitzending. Goed. Ad uh, de Groot, hartelijk dank. U luistert naar Dit is de Dag. Elke dag van 6 tot 7 op Radio 1 It's another key the sunrise stirring slowly cross the sky said goodbye. a hired hand Working on the dreams he planned to try The days go by Every night Goals met Tequila Sunrise. Vanavond is er eredivisievoetbal. Over een minuut, over twee minuten... begint de eredivisiewedstrijd Roda-Feyenoord. Frank Wielaert is erbij. Frank, goedenavond. Goedenavond. Wat valt er op aan de opstellingen van vanavond? Nou, niet zo gek veel. Bij Feyenoord is het dezelfde opstelling als tegen Vitesse. Maar bij Feyenoord waren ze na die wedstrijd tegen Vitesse... toch vooral druk... Met het aanstaande vertrek van de trainer, Ronald Koeman. En wie hem dan zal moeten opvolgen. Zelfs vandaag, vlak voor de wedstrijd, ging het daar nog eigenlijk vooral over. En Je zou bijna vergeten dat deze, speel, dat deze wedstrijd nog gespeeld moet worden. In die tussenronde midden in de week. Tegen Rode JC, waar wel één wijziging is. Daar is Paulissen er niet bij ten opzichte van de wedstrijd tegen Peck Zwolle afgelopen weekend. Voor hem speelt de debutant overgekomen net voor het verstrijken van de transfer-deadline in januari. Anko Jansen overgekomen van de graafschap. En op de een of andere manier, als het dan toch gaat over opstellingen en misschien dan daaraan toegevoegd de aftrap... merk ik nu ineens op dat ik toch wel ieder jaar hier een Prins Carnaval de aftrap zie nemen. Dus ik altijd net voordat het carnaval is hier bij Rode JC op bezoek mag... Net voordat het feestje begint ook weer vertrekken moet richting een andere wedstrijd helaas. Maar goed, deze wedstrijd ietsje sneller dan die twee minuten die je aankondigde gaat hij beginnen. Onder leiding van scheidsrechter Makkeli. Rodi Ezee afgelopen weekend verloren. Had, een, uh, f, uh, had wat pech met de scheidsrechter. Scheidsrechter Kuipers nota bene. Die een fout maakte die ook toegaf. Maar daardoor wel de 2-1 voor Peck toestond. Dat uiteindelijk ook won met 3-1 van Rodi Ezee. Naar aanleiding daarvan zeiden de supporters hier. We gaan fluitjes meenemen naar het stadion. En we doen het ze wel even voor hoe dat moet. Nou dat zou één grote puinhoop worden als dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Laten we hopen dat dat niet zo is. Laten we hopen dat er gewoon gevoetbald gaat worden. Zonder dat er irritante fluitjes van alle kanten komen. Dat die alleen bij Makkerli vandaan komen. De wedstrijd is zojuist begonnen. Die tussen Rode JC en Feyenoord. Natuurlijk omdat de bal pas drie keer van man tot man is gegaan. En inmiddels over de zijlijn is gegaan. Is het nog 0-0. Dankjewel Frank Wielard. We horen je later opnieuw op deze zender. Iedereen doet het. Jong en oud, arm en rijk, beroemd en anoniem. Als je een gemiddelde tv-avond kijkt of wat bladen leest... zou je bijna gedenken dat vreemdgaan eerder regel is dan uitzondering. Dit is de dag onderzocht samen met onderzoekbureau Motivation hoe trouw Nederlanders zijn aan hun partner... en welke wereld er schuil gaat achter websites zoals secondlove.nl. Bij ons aan tafel zit de relatietherapeut Veronique Smeets. Voor we met u gaan praten luisteren we eerst even... naar de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Nederlanders zijn conservatiever over overspel... dan vaak wordt gedacht. Uit onderzoek van Motivaction in de opdracht van Dit is de Dag... blijkt dat 15% van de mannen en 12% van de vrouwen... zegt wel eens geslachtsgemeenschap te hebben gehad... terwijl ze met iemand anders een vaste relatie hadden. Voor zowel mannen als vrouwen geldt... de gelegenheid maakt de dief. Bij mannen nog iets vaker dan bij vrouwen. Voor mannen is een slechte relatie en seksuele verwaarlozing... een belangrijke reden om vreemd te gaan. Bij vrouwen is dat juist vaker emotionele verwaarlozing. Overspel is zeker niet alleen een hobby voor rijke mensen. Juist bij de minder hoge inkomsten geeft ondervraagde vaker toe buiten het potje te hebben gepiest. In de drie grote steden zijn mensen niet overspeliger dan elders. Wel gebeurt het iets meer in het zuiden en het westen... dan in het noorden en het oosten. 80% van de ondervraagden geeft aan... onder geen enkele omstandigheid vreemd te gaan... en vindt dat vreemdgaan je relatie onherstelbare schade toebrengt. Ja, mevrouw Smeets, 15 van de mannen en 12 van de vrouwen... gaat vreemd volgens dit onderzoek. Verrast dat cijfer u? Ja, dat verrast inderdaad. Ik had uh, verwacht dat het hoger lag... Cijfer. Ik heb ook alles in het verleden onderzoeken gelezen. waar gesteld werd dat 1 op de 3 Nederlanders vreemd zou gaan. En ook een onderzoek wat jaarlijks gedaan wordt. door een grote condoomfabrikant. wordt gesteld dat 31 van de Nederlanders. gaat maar vreemd. Die hebben er misschien belang bij. als condoomfabrikant. Ja, daarom, dus ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook samenhangen met de definitie van vreemd gaan. In dit onderzoek is dat het hebben van seks met iemand anders dan de vaste partner. Daar kan je natuurlijk ook nog andere definities op loslaten. Ja. Ja, dus, ja. Maar is dit de gangbare definitie? Um, ik denk dat er ook nogal een verschil tussen ligt tussen mannen en vrouwen. Uh, mannen hebben het inderdaad in eerste instantie alleen over seks als ze het hebben over vreemdgaan. En vrouwen hebben het vaak ook over emotionele vreemdgaan. Um, dus een soulmate bijvoorbeeld, dat vinden ze al heel dreigend. En het is dan dreigend voor de relatie en wordt dan ook direct gezegd als vreemdgaan. Ja, als je een hele goede relatie hebt met een andere man dan je eigen man... dan geldt dat alles gaan, terwijl er lichamelijk nog niks aan de hand hoeft te zijn. Ja, dat kan voor sommige vrouwen zo gelden. En ook voor mannen, hoor. Maar... Ja, ja. Aan de telefoon is ook Erik Drost van de website Second Love. Goedenavond. Goedenavond. Op uw website kunnen mensen die overspel willen plegen elkaar ontmoeten. Hoe kijkt u naar deze cijfers? Ja, ik vind het lager dan verwacht. Alleen, inderdaad, de formulering is geslachtsgemeenschap hebben. En uh, ik denk dat in andere onderzoeken dat gewoon wat anders genoemd wordt ook... en daar valt ook wat mindere uh, zaken onder. Hè, bijvoorbeeld zoenen of... Dus ik denk dat daarom die cijfers in het algemeen dan hoger... And, uit onder, andere onderzoeken hoger zijn. Ja, valt u mee of tegen? Uh, ja, geen mening over. Uh, mee, nee, ja, ik, <laughs> ik dacht ook dat het wel lag. Maar of het daar mee valt of tegen valt... Uh, nee, uh, er geen oordeel over eigenlijk. Nee, u heeft er geen oordeel. over. Mevrouw Smeets, ja. hoe kijkt u naar websites als uh, Second Love? Ehm... Um, ik denk dat, dat Second Love heeft natuurlijk nu een vlucht heeft genomen de laatste tijd. Dat, dat las je ook ergens in cijfers, 55% toename de laatste, de laatste periode. Um, ik denk dat er enerzijds ook een verschuiving heeft plaatsgevonden... van de reguliere datingsites, uh, waar ook één op de drie blijkbaar uh, een relatie had... Um, oh. En die nu zijn verschoven naar Second Love ook mede door, door de aandacht van de media en de reclame die Second Love zelf heeft gemaakt. Ja, dus dat is een verplaatsing. Ja, denk het wel. Ja. Ja. Maar als zodanig die site, wat vindt u daarvan? Um, ik denk dat het in ieder geval makkelijker maakt om vreemd te gaan. Dus Drempel. drempelverlagend. Ja. Ja. En vindt u dat ja. een goede zaak, of niet? Nee, vind ik zelf geen goede zaak. Nee, en waarom niet? Um, omdat ik toch van mening ben dat als je uh, in ieder geval een relatie aangaat... dat je de intentie hebt om in ieder geval uh, er samen uit te komen. Ook een periode dat het minder gaat. Ja, Want u bent relatietherapeut. Wat ja. komt u tegen? Um, eigenlijk van alles. Um, een klein deel daarvan is second love. Uh, een, een, een percentage is uh, gewoon mensen die uit elkaar gegroeid zijn... en zeggen van nou we willen onze relatie een nieuwe impuls... en hebben daar iemand bij nodig... En er is ook een gedeelte wat zegt, uh, ja, bij, bij, uh, er is een derde in het spel. Ja, dat soort dingen komt u tegen. Maar hoe, hoe, hoe, hoe schadelijk is het als mensen vreemd gaan? Of valt het wel mee? Nee, de, de schade is groot. Ja. Het, uh, mensen die bij mij komen met uh, problematiek van een derde... Uh, die geven inderdaad aan dat het heel moeilijk is... om het vertrouwen terug te winnen. En dat lukt soms, maar ook in heel veel gevallen niet. Nee. Vanavond wordt er op televisie een reportage uitgezonden... om half tien op Nederland 2. Uh, daarin zit het verhaal van Bob. Dat is de man die met vrouwen afsprak via Second Love. Voor zijn privacy is uh, de stem vervormd. En, uh, en heeft hij in de reportage die vanavond te zien is een pruik op. Laten we even naar hem luisteren. Mijn zegt is: de man is een jager. Op een of andere manier kwam bij mij dat gevoel weer naar boven. Van er moet toch nog iets anders zijn. Realiseerde je, je dat je iets op het spel zette? Ja. En wat was dat dan? Dat mijn vrouw erachter zou komen. Dat de kinderen anders naar me zouden gaan kijken. Ik voelde me gewoon eigenlijk heel ongelukkig. bij het feit dat ik mijn familie, mijn gezin verraadde. op het moment dat ik Second Love inschreef. Maar je ging wel door. Ja, want je krijgt een reactie. Ja, meneer Doris, deze man die zegt dat hij het gevoel had. dat hij zijn gezin verriet door zich in te schrijven op uw website. Wat denkt ja. u als u dat hoort? Ja, ik vind je moet nooit dingen doen die, die je gevoel tegenspreken. Dus ik vind als jij daar vrij, um, daar als dat wrijving in jezelf hebt, gewoon nooit, nooit doorgaan met niks. Hè? Of het nou second love is of uh, roken drinken uh, whatever. Dat vind ik natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Dus ik bedoel, met alles. Je zegt, ik koop tien trui in de week, maar ik heb eigenlijk maar geld van vijf. Ja. Maar ik ga toch door en het leuke aanbiedingen zijn. Zoals dus heb ik vind, ik vind je moet altijd naar je eigen gevoel luiken. Ja, luisteren. maar u, u maakt frame gaan laagdrempeliger. Bent u het met die stelling eens? Tuurlijk. Internet heeft, heeft alles makkelijker gemaakt, het contact tussen mensen. Absoluut. Ja. Maar ja, dus, we hoorden net van mevrouw Smeets dat het ook veel ellende teweeg brengt. Voelt u zich daar op geen enkele manier mede verantwoordelijk voor? Uh, dat, in sommige gevallen is dat waar. Uh, is dat waar. En uh, wat ik ook weet, is dat er heel veel mensen denken dat de relatie slecht is. Uh, wat gaan, gaan, gaan speuren op Second Love, wat gaan daten of wat gaan contact hebben. Hè? Want 65% mailt alleen maar, dus die date niet. Dus dat hele, uh, dat is natuurlijk toch wel wat overtrokken. Maar die mensen ontdekken dan vaak ook: van nou, god, dat is het toch niet alles. En anderen ontdekken ook wel: van nou ja, mijn relatie is nou zo uh, nieuw, we hebben zo weinig meer dat het uh, dat, dat, dat op beter is als we elkaar gaan. Hè? Want uh, een relatie met spanning is ook niet goed, voor nee. niemand niet. Maar mijn vraag is, voelt u zich ongemakkelijk als u hoort... dat mensen hier heel ongelukkig van kunnen worden? Uh, nee. nee. Ja, weet je, dat, in zoverre, dat, dat kan in alle, alle takken. Hè, dit. En, uh, ja, maar u maakt, het, u maakt het makkelijker. Ja, dat is waar. Hoort u ja. wel eens een succesverhaal, meneer Drost? Van nou, ik heb het uh, inderdaad gedaan en gedate. En ik kwam erachter dat mijn eigen vrouw of partner toch veel beter was. Dank u wel voor Second Love. Excuus, ja, sorry, de vraag was niet goed doorgekomen. Ik heb wel eens een bedankverhaal gehoord van iemand die gebruik heeft gemaakt van uw website en daardoor tevreden en was uiteindelijk over zijn huwelijk? Uh, ja. ja, mensen die, die zich uitschrijven om te zeggen, nou, ik heb, ik heb, ja, ik heb even alles. Uh... Aan en wat, wat, wat ik dacht, het, het gras groene bij de buren. En dat blijkt niet zo te zijn. Dus schrijf mij maar weer uit, ik ga me richten op thuis. Ja, absoluut. En ook mensen die eigenlijk uh, ook een soort schuldgevoel kregen. En het toch als een soort, soort uh, uh, onderwerp konden gebruiken. Van nou weet je, ja sorry ik ben, uh, ben toch wat gaan neuzen. Maar ja, het is het niks. En ik, ik, ik wil toch eens praten of wet En dan toch aan de relatie gaan werken met een therapeut. Want ja. dat komt natuurlijk ook voor. Mevrouw Smeets, wat, zou u, wat, wat, wat, wat denkt u als u uh, uh, meneer de Roster hoort? Nou, toen u vroeg naar dat succesverhaal... toen dacht ik eigenlijk alleen maar dat wellicht twee mensen elkaar daar zijn tegengekomen... en dan samen gelukkiger zijn, maar wel twee ongelukkige partners achterlaten. Dus uiteindelijk... Want dat kan ik me wel voorstellen als succesverhaal. Ja, maar verder niet. Dat, dat... Nou, ik weet niet. Dat succes is voor die mensen misschien... Kijk, uiteindelijk is het, is het een huwelijk, en u gaf dat ook aan dat uh, mensen groeien uit elkaar en die blijven bij elkaar... omdat het nou maar zo hoort volgens iets, weet je wel. En vanuit vroeger... Uh, maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling... dat, dat één hè, of twee mensen soms zelfs heel ongelukkig zijn... omdat het maar zo hoort voor de buren en, uh, en, en voor de familie. Ja, Elma, jij en, moet uh, lachen. Ja, wat zei je? zo? Ik zei tegen Elma... Ik, ik merkte op dat Elma Draaien die hier ook zit moest lachen. J jij lacht mee thuis, ja. ja. Zeker? Nee, dit, ja, nee ik, uh, uh, ik, dit klinkt allemaal... wat uh, verontschuldigend zou ik maar zeggen. Er worden allemaal argumenten bijgehaald, maar... Uiteindelijk denk ik dat deze manier, met alle respect... want dan moeten we allemaal geld wel verdienen... en daarom dit fantastische concept heeft bedacht. Ik bedoel fantastisch in de zin van het werkt goed. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik, ik, ik vind het allemaal een hele intieme zaak om over te praten. Dus ik, ik wil het uitdrukkelijk heel algemeen zeggen... maar in, in mijn ogen doe je zoiets alleen maar... of het nou via zo'n site is of, of langs andere wegen... doe je dat alleen maar als je het echt niet fijn hebt, dan ben je niet op zoek. Zo simpel is het. Ja. Dat is een nogal eenvoudige opvatting over uh, het huwelijk, maar ja. het is wel zo. 55% van de ondervraagden die vindt een internetsite zoals die van u, meneer Drol... schadelijk voor het liefdesleven. Ja, dus 45% vindt het, die kan, het, die kan zich er iets bij voorstellen. Nou, dat is ook positief. Vindt u heel positief, ja. ja. Nou, ik, ja. Ik, ik, kijk, ik denk dat er gewoon behoefte aan is. Dat blijkt ook. We hebben, hebben 450.000 mensen die ingeschreven staan. Ja, maar er zijn een heel veel dingen behoefte. Dat op zichzelf is toch geen reden om het te doen. Om zo'n site uh... te beginnen. Nou, kennelijk wel. Voor u wel. Kennelijk is er behoefte. Ja, ja want er is behoefte aan. Ja. Op onze website, dit is, de dag. Uh, uh, dit is de dag, staat een brief van een mevrouw... die uh, nee. verder niks met TO heeft of met de SGP. Ze, ze is lid van de VPRO, geloof ik. En uh, ze stemt D66. Die echt zegt, die u verwijt, dat u haar man van haar afgepakt heeft. Ik? Ja. Ik niet de mannen. Nee, maar uw organisatie, Second Love. Ja, maar ik heb het ook gelezen. Maar die zegt, ik ben 35 jaar gelukkig getrouwd... Ja, en, en mijn man zou zoiets normaal nooit doen. Ja, dan denk ik, nou, als je ja. naar ja, nog niet exact weet hoe je... Hij zegt, je hij zegt ik was nooit vreed gegaan, maar wel door second love. Dan is het toch uw schuld, of niet? Ja, maar dan heeft dat toch iets gebroeid. Ja, dat ben ik niet eens met, met meneer hoor. Ik zo'n man doet dat toch niet als hij niet ja, toch het, ergens... Het, het is. werkt drempelverlagend. Ja, dat is nou wat ja, die vrouw zegt. Ja, nou, Als het ja. een beetje een kerel was en dacht hij, wat, wat doe ik hier op deze site? Want ik heb toch een hele leuke vrouw. Dus dat, dat ben ik helemaal weer met deze meneer eens. Die, deze, dat is een afleidingsmanoeuvre. Maar het maakt het wel laagdrempeliger. Ja, maar ja je ja, bent toch, toch een zelfverantwoordelijk mens om te zeggen... Ja, maar dat doe ik niet. Of niet soms. Lijkt mij. Okay. Okay. Kijk, zelfs de minister-president en staatssecretaris van Rijn hebben gezegd dat het privé -domein. Ja, dat is waar. Die, die moet okay. laten, denk ik. Meneer Drost, hartelijk dank. Het onderzoek van Motivation is terug te vinden op onze website. Dit is de dag.nu. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen onze gasten Veronique Smeets, Erik de Groot, Groot, Laurien Koster en Elmar Draaier. Straks Eredivisie Voetbal op deze zender, live op Radio 1. Wij zijn er morgen weer. Dit is 4 februari 2014, dit is de dag van Diederik. Ja, we hebben weer een volle tafel met interessante gasten, maar we beginnen met het nieuws. Facebook bestaat vandaag 10 jaar. De verjaardag van Facebook zal worden gevierd in het Groningse Haren. Yvonnee heeft eindelijk stadsrechten gekregen. De presentator en theatermaker noemt zijn nieuwe status een terechte erkenning voor een unaniem belachelijk groot succes. Het winnen van Waddeneilanden in de Waddenzee is een te grote belasting voor de natuur. Dat zeggen natuurmonumenten en de vogelbescherming. Het kabinet is voorstander van Waddeneilandenwinning. Eilanden als Tessel en Ameland zouden gebruikt kunnen worden voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Ja. Dit was de dag van Diederik. Dank aan alle gasten en heel graag tot morgen.